Ja, dit is Andrew Burt met Ono. Oh en ondertussen zijn er nog een aantal mensen nog niet uh, tot hier geraakt. Maar ik kan het ook nog eventjes hebben over uh, twee uh, uh, faculteiten die vanavond absoluut niet hier konden geraken, omdat ze een, uh, een heel belangrijke repetitie hadden. De mensen van Babylon. Die zijn hier nu op dit moment zeer druk aan het repeteren voor Alsbehalve. En zij spelen hun voorstelling op 30 31, 1, 2 en, uh, ja, 30 31 maart en 1, 2 en 3 april. En ook de mensen van Historia, die zijn zeer druk bezig. Die hadden vandaag hun eerste repetitie met licht en geluid. En zij spelen de voorstelling... Kaas en zo. Uh, zeer binnenkort al 15, 16 en 17 maart in de coulissen. En nu kunnen we nog even luisteren naar uh, Techno Animal met DC.